12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De jager tevreden over schuldenovereenkomst met Griekenland. Samson maakt excuses aan Utrechtse burgemeester Wolfsen... en de walvisvangst voor Japan valt tegen. Op steeds meer plaatsen is het bewolkt, maar wel droog. Het wordt 10 of 11 graden. Morgen veel bewolking en af en toe regen en ongeveer 12 graden. En daarna droog. Eerst vrij veel bewolking. Maar later in de week meer zon en behoorlijk zacht. Minister De Jager van Financiën is tevreden over het Griekse akkoord. Vanochtend bleek dat veruit de meeste banken en investeerders meedoen. Ze gaan ermee akkoord dat ze minder terugzien van het geld dat ze aan Griekenland hebben uitgeleend. En daardoor daalt in Griekenland de staatsschuld. Het lijkt de goede kant op te gaan, zegt De Jager. Ja, ik vind het woord blij voor deze hele situatie uh, misschien niet zo helemaal passend. Uh, ik ben in ieder geval tevreden, laat ik het dan zo formuleren, dat uh, binnen uh, de mogelijkheden die we hadden, en het, het meest eruit hebben gehaald. We moeten nog goed bekijken wat er uh, natuurlijk echt uh, uiteindelijk nu... Uh, van de deal ook op, precies op papier komt te staan. Want daar wil ik nog goed naar kijken. Maar Nederland heeft heel erg ingezet hierop. We hebben het voortouw hierop uh, genomen. Het is heel erg belangrijk voor ons een harde eis. En uh, nou ja, in ieder geval is het belangrijk om te zien... dat aan onze eis en aan, aan die inzet van een heel jaar... want we hebben heel jaar hieraan gewerkt... dat er uh, lijkt tegemoet te komen, uh, ge, uh, te, komen te, te zijn. Maar de banken konden toch ook niet echt veel anders? Want het was met het mes op de keel, hè? anders was het land failliet gegaan. Ja goed, ik heb zelf in de Kamer keer op keer, dat heeft u ook gezien, al aangegeven dat uh, het verschil tussen vrijwillige sanering en niet vrijwillige sanering misschien soms wat uh, semantiek is. Toch uh, voor de banken scheelt het wel, is het wel een belangrijk verschil en inderdaad is er natuurlijk uh, niet zo heel erg veel keuze geweest voor de banken. Want als deze operatie in slaagde, had ik, had Nederland al bekendgemaakt dat wij dan niet in zouden staan voor de handtekening voor de volgende programma en Mede die dreiging uh, was voor banken kennelijk toch wel uh, voldoende om te zeggen... nou ja, dan moeten we in grote getalen toch zelf vrijwillig die stap nemen. Ja. Toch klinkt u nog een beetje voorzichtig ja ik ben uh, als het om Griekenland, natuurlijk nog niet helemaal. Als u mijn opmerkingen bekijkt over Griekenland, ben ik eigenlijk altijd wel voorzichtig, want je weet het nooit zeker, ook niet wat ons de toekomst gaat brengen. Uh, en het is natuurlijk geen uh, plezierige situatie. Ik blijf nog steeds vinden dat we nooit in deze situatie uh, verzeld hadden moeten komen. Uh, dat had uh, voorkomen moeten worden. Uh, Griekenland voldeed niet aan de criteria destijds. Er is niet goed gehandhaafd de afgelopen 15 jaar in de eurozone. Uh, maar goed, gelet op de, wat er allemaal is misgegaan... proberen we nu alles zoveel mogelijk te herstellen. Ja, en dan is dit wel een belangrijke stap. Een goede stap, een noodzakelijke stap. Minister De Jager in gesprek met Barbara Terlingen. Opmerkelijk nieuws. Zorgverzekeraar VGZ en verzekeraar CZ... samen goed voor 7 miljoen verzekerden... die stappen af van hun maximale vergoeding van tandartsbehandelingen. Zorgredacteur Rinke van der Brink. Waarom doen ze dat? Uh, ze hebben gewoon veel te veel gezeur met hun klanten daarover. En uh, ook in de publiciteit uh, staan de verzekeraars er niet zo goed op. Per 1 januari zijn er in Nederland uh, vrije tarieven voor tandartsen gekomen. Tandarts mag nu zelf zeggen wat de vulling bij hem kost. Dat heeft ertoe geleid dat uh, de prijzen gestegen zijn overal. Maar bij een beperkte groep tandartsen heel sterk gestegen zijn. Zorgverzekeraars hebben dat eigenlijk een beetje voor willen zijn. En die hebben die vrije tarieven tarieven van de tandartsen. Tegelijk daarmee hebben zij hun eigen maximale vergoedingen ingevoerd. Dus er is gezegd van wij van CZ of wij van VGZ betalen voor een vulling 38 euro. En als jij bij jouw tandarts dan 60 euro moet betalen, dan wordt er op basis van die 38 vergoed. Ja, en dat, is natuurlijk, dat levert dan weer pijn op bij, bij de cliënten, want zeg maar. die krijgen dan maar een deel van hun, de rekening terug. Zo is het, dat leidde al tot gezeur. Bovendien bleek dat ze diezelfde tarieven ook hanteerden voor de tandheelkundige behandelingen van kinderen en van gehandicapten. En die zijn uitgezonderd van het systeem. Dat wordt vergoed uit de basisverzekering, wordt 100% vergoed, omdat iedereen in Nederland vindt dat volwassenen... Uh, met even goed verzorgde gebitten moeten komen als een verzekering gaan afsluiten. Dus voor kinderen wordt dat altijd vergoed. Ook daarvoor werden die maximumtarieven uh, Gehanteerd door de verzekers. De minister was daar woedend over, die wilde dat niet. Nou, er was een hoop gedoe. En de verzekers kwamen er ook steeds slechter op te staan... omdat ze gewoon hun prijzen wel erg veel lager hebben liggen... dan ja. wat de tandartsen vragen. Ook ja. de tandartsen die hun prijzen niet veel verhoogd hebben. Dus dit is goed nieuws voor, uh, voor de patiënten, zeg maar? Dit is goed nieuws voor de patiënten. Ik denk dat het voor het, uh, het experiment met die vrije prijzen... wat drie jaar duurt, niet zo goed nieuws is. Want uh, de rekening die de verzekers moeten vergoeden... gaat natuurlijk enorm stijgen als ze plotseling een tientje of twee tientjes meer per vulling moeten gaan betalen. Dat wordt nu gelegaliseerd, zeg maar, door deze ja, maatregelen. dus door. zal het experiment leiden, vermoed ik, tot uh, meer uitgaven... aan uh, tandheelkundige zorg. En dat was er eigenlijk niet de bedoeling van. Dankjewel, uh, Rinke van der Brink, voor deze uitleg over de tandartsverzekeringen. Kandidaatpartijleider Diederik Samson van de PVDA heeft zijn excuses aangeboden aan burgemeester Wolfsen van Utrecht. Samson zei gisteren in een debat met PVDA-leden dat hij het optreden van Wolfsen niet altijd even succesvol vindt. En hij heeft nu in een Twitterbericht aangegeven dat hij de manier waarop hij zijn twijfels naar buiten heeft gebracht over Wolfsen niet netjes vindt. De burgemeester van Utrecht ligt al langere tijd onder vuur. In korte tijd werden in de gemeenteraad twee moties van wantrouwen tegen hem ingediend. Onder meer omdat hij traag reageerde op homopesterijen in de Utrechtse wijk Leidse Rijn. En over Utrecht gesproken, daar staat een spoorviaduct op instorten in de stad. De politie heeft de Bleekstraat. In de binnenstad van Utrecht is dat daarom afgesloten. Volgens de politie is er wat misgegaan bij werkzaamheden van ProRail. Er wordt gebouwd aan een nieuw treinstation, Vaartse Rijn. De tarieven van parkeergarages zijn in drie jaar tijd fors gestegen. Gemiddeld met bijna 20 procent. Dat blijkt uit het nationale parkeertest van detailhandel Nederland, de winkeliers. Voor die test zijn 75 garages in 24 steden bezocht. De grootste stijging van 50 procent was in garage Torenlaan in Assen. Assen is helemaal geen dure stad verder om te parkeren... maar in de garage kost het nu toch 1,88 euro per uur. Parkeren op straat ook duurder geworden, maar daar is de stijging minder explosief. In meer dan de helft van de 24 steden is parkeren op straat duurder geworden. Die tarieven van het parkeren op straat worden vastgesteld door gemeenten en de particuliere parkeergarages volgen de tariefstijgingen van de gemeenten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het walvisseizoen in het Zuidpoolgebied is voor Japan slecht verlopen. Er is maar een derde gevangen van het doel wat was gesteld. Ze wilden 900 en ze hebben er maar 300 binnen gesleept. Dat is vooral het gevolg van voortdurende acties van milieuactivisten van Sea Shepherd. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, hoe heeft Sea Shepherd dat voor elkaar gekregen? Nou, de Japanse walvisvloot bestaat eigenlijk uit vier schepen. Het gaat om drie jagers. Die moeten de walvissen uh, bejagen en neerschieten. En die brengen ze vervolgens naar een fabrieksschip... waar uh, de vissen aan boord worden gesleept en vervolgens worden verwerkt. Nou, de acties van Sea Shepherd zijn er eigenlijk op gericht... om dat fabrieksschip zo snel mogelijk te vinden... en dan vervolgens voor de ingang te gaan liggen. Nou, natuurlijk hebben die Japanners uh, geen zin dat dat schip snel wordt gevonden... en die hebben voortdurend jagers achter die uh, schepen van Sea Shepherd aangestuurd... om voortdurend ook hun positie te kunnen doorgeven. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat van die drie jagers er maar één kon jagen... omdat die andere twee voortdurend bezig waren... eigenlijk Sea Shepherd uh, achter de broek aan te zitten. Maar het is er niet gelukt om uh, dat, uh, de positie van dat fabrieksschip geheim te houden. Afgelopen week werd dat gevonden en daarmee was vervolgens ook de walvisjacht ten einde. Uh, het schip is inmiddels terug naar Japan en heeft dus maar een derde van de jaarlijkse vangst kunnen realiseren. Ja, maar 300 in plaats van die 900 die ze eigenlijk op hun uh, programma hadden staan. Wat zou Japan nou gaan doen? Gaan ze zich daarbij neerleggen of gaan ze nog verder jagen? Hoe uh, zie jij dat? Dat is natuurlijk de grote vraag. Voor dit jaar is het seizoen in ieder geval voorbij. Het uh, jaar is ten einde omdat het weer gewoon te slecht wordt en omdat het seizoen niet meer, uh, is, omdat er niet meer is toegestaan om te jagen. Dat betekent dat ze niet eerder dan volgend jaar weer uh, hun haven zullen verlaten. Tegelijkertijd is de vraag hoe lang ze zich kunnen veroorloven om een verliesgevende handel in stand te houden. Dat heeft te maken natuurlijk met het feit of de bedrijven het hoofd boven water kunnen houden of de overheid misschien bereid is om subsidies te verlenen. En of de overheid misschien wel bereid is om gezichtsverlies te leiden over het feit dat zij een jacht die zij zo hartstochtelijk steunen, toch gaan laten vallen. We wachten af wat daar gaat gebeuren. In elk geval, dus veel minder walvissen gevangen dit jaar dan de bedoeling was. Robert Portier vanuit Sydney. De belangrijkste Syrische oppositiegroep ziet niets in onderhandelingen met de regering, zoals VN-gezant Anan gisteren had gevraagd. De verbannen oppositieleider Galioen noemt de oproep van Anan teleurstellend. Oud-secretaris-generaal Anan van de VN begint vandaag aan zijn uh, vredesmissie in de hoofdstad Damaskus en Anan is fel tegen militair ingrijpen. Onderhandelingen zijn volgens hem de enige manier om het conflict in Syrië te beëindigen. De politie in Groningen waarschuwt jonge vrouwen voor een straatrover die actief is in de stad Groningen. In een week zijn negen vrouwen aangevallen en beroofd van hun tas op het moment dat ze hun huis wilden binnengaan. Twee van hen zijn daarbij ernstig gewond geraakt, de politie. We trekken uh, eigenlijk alles uit de kast om deze manier zo snel mogelijk een achterslotige wendel te krijgen. We hebben daarvoor ook een, uh, een, een, ja, bewakingsbeelden die hebben vrijgegeven. En die staan op, op diverse sites. En we hopen dat de mensen deze over herkennen. Volgens de Groningse politie worden de vrouwen steeds vanuit de binnenstad gevolgd naar hun huis in verschillende buitenwijken. En studenten moeten volgens de politie goed opletten. En liefst met anderen naar huis fietsen. En als ze wat verdacht zien in Groningen moeten ze het alarmnummer bellen 112. Coffeeshophouders spannen een kort geding aan tegen de staat... om de invoering van de wietpas tegen te houden. Volgens hun advocaten is het in strijd met de wet... dat er alleen nog softdrugs mogen worden verkocht aan klanten met een clubpas. Die ledenpas wordt in de provincie Zeeland, Brabant en Limburg ingevoerd op 1 mei. En De bedoeling is drugstoeristen te weren. In Maastricht willen coffeeshops ook na de datum blijven verkopen aan buitenlandse toeristen... want ze vrezen anders een toename van illegale softdrugshandel. In een postsorteercentrum in Amsterdam zijn giftige dieren gevonden. Dat zijn acht schorpioenen en vier kevers... die per luchtpost naar Nederland waren gestuurd. Ze zaten in dichtgebonden plastic zakjes in, in doosjes. En twee van de acht schorpioenen hebben die reis dan ook niet overleefd. Die supergiftige dieren werden ontdekt bij een controle... zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, er zitten dus douanebeambten die daar uh, de, de post sorteren... en die, die kijken wat daar aan de hand is. Die hebben ontdekt dat er... Uh, dieren inzaten en die hebben ons erbij gehaald, dus van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En wij hebben geconstateerd dat het om de schorpioenen en de kevers ging. En die schorpioenen en de kevers zijn erg dodelijk voor mensen. Ze zijn naar een opvang gebracht en er wordt een onderzoek ingesteld naar de afnemer van die postpakketten. Een technologisch bedrijf betaalt de komende jaren de studie van een aantal studenten aan de TU Eindhoven. Dat bedrijf doet dat uit protest tegen het plan om de basisbeurs bij de masterstudie af te schaffen. Het bedrijf NXP vindt die bezuinigingen verkeerd omdat er juist een grote behoefte is aan hoogopgeleide jonge mensen. De komende jaren ontstaat er een tekort aan werknemers met een beta-opleiding. En daarom moet er nu door de overheid worden geïnvesteerd, zegt dat Eindhovense bedrijf. En dat doen ze dan maar zelf. En het hoopt dat andere ondernemingen het voorbeeld gaan volgen. Sport. Bij de wereldkampioenschappen shorttrack is de vrouwenaflossingsploeg uitgeschakeld in de halve finale. Die ploeg is regerend Europees kampioen en voorover de zilver op de vorige WK. Het team had geen kans op nieuw succes omdat Anita van Doren een blackout kreeg, een van de schaatsters. Ze stapte bij de start op een blokje en toen vergat ze eigenlijk verder te schaatsen. Bondscoach Jeroen Otter was totaal verbaasd door die actie. Ik begrijp ook niet waarom ze die beslissing genomen heeft. Dat is dan Anita. En die, die, die andere meiden zijn natuurlijk furieus uh, op dit moment. Ja, dat is ook wel te begrijpen. Dit is toch een van de ja, van mooie wedstrijden om, om naartoe te leven. Het is een wereldkampioenschap. Het is in Shanghai. Uh, op een vrijdagmiddag, We nou, het al hebben gezeten, vandaag 10.000 man, denk ik. zoiets. Gisteren met de opening zaten er ruim 12.000 man. Uh, ja, het is, het is gewoon een, een, een prachtig gebeuren. En als je dan om zo'n onbenulligheid... Uh, uh, geen kans eigenlijk maakt, dat is misschien nog het allermoeilijkste... om überhaupt te strijden voor die finale. Ja, dan heb je natuurlijk wel het boze gezicht in die kleedkamer. Ja, een van de ploeggenoten van Anita van Doorn was Jorien Ter En het zat haar helemaal niet mee, want in het individuele toernooi... werd ze uitgeschakeld, omdat de punt van haar schaats brak. Het ging wat beter bij de mannen. Shinky Knecht haalde de finale op de 1500 meter... en dat is al een mooie prestatie. In die finale had Knecht volgens Otto trouwens weinig te vertellen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 En haalt denk ik omgerekend een 25 minuten om, uh, om ook weer die finale te starten. En dat, uh, dat was net even te zwaar voor hem om, om, om nog een actie te ondernemen. En zodoende eindigde Shinky Knecht als zesde in die finale. Atleet Rutger Smit heeft zich bij de wereldkampioenschappen indoor in Istanbul... geplaatst voor de finale bij het kogelstoten. Smit eindigde in de kwalificatie als zesde. En voor Smit is het zijn eerste finale op een groot kampioenschap... sinds de Olympische Spelen van Peking. Dat was vier jaar geleden. Dan wil je wel weer eens John Bakker. Ga je gang bij de HWB. Dankjewel. 1 file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zutterwouden. 4 kilometer. Kwart over 12 hoofdpunten van het nieuws. De Grieken zijn op de goede weg met hun schuldenakkoord, vindt minister de jager. Zorgverzekeraars VGZ en CZ stappen af van hun maximale vergoeding van tandartsbehandelingen. En dat is goed nieuws voor 7 miljoen verzekerden. En de koffieshophouders spannen een kort geding aan tegen de staat om de invoering van de wietpas tegen te houden. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tientallen miljoenen mensen keken op internet al naar een filmpje... dat nog maar een paar dagen online staat... waarin wordt opgeroepen om de Oegandese rebellenleider Joseph Kony op te pakken. Mediastrateeg Jaap Stronk die uh, vertelt over het succes van dat filmpje. In het mediaforum Katrien Kijl, presentatrice van 5 vijf op 2. en Willem Schone, hoofdredacteur van Trouw. Het gaat onder meer over het gedoe bij het blad Jackie... Daar boten het niet echt tussen de redactie en de nieuwe hoofdredacteur, Bastiaan van Schaik. Die laatste beweert nu dat hij de hele redactie eruit heeft gegooid. De redactie zegt dat zij allemaal zijn opgestapt. Ik weet hoe het zit. En met mijn, mijn collega's en met, met, met ons, de hele journalistieke wereld. En uh, dat is belangrijk. De hele journalistieke wereld is in shock. <laughs> ja, dat is echt. Ja, ik weet het. Het is morgen opening NRC. <laughs> Wie wordt de nieuws van deze week ook een belangrijke vraag. Hoogste score tot nu toe is 105 en de laatste kandidaat komt uit Amsterdam en heet Guus Geurts. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het media nieuws van vanavond. Even terug naar gisteravond toch weer een spannend moment. Wie is de man? De man. Ja. Ja, 2,1 miljoen mensen zagen dat actrice Annemarie Jong dit seizoen de mol was. En daarmee is het de best bekeken finale van Wie is de mol ooit? De uitslag stond trouwens gistermiddag al op Wikipedia. Anton Jongstra, eindredacteur van het programma, die liet ons weten dat het ieder jaar gebeurt... en dat ze het bij de wiki dit jaar toevallig goed hadden. Die speculatie hoort bij het programma en daar worden we eerder warm dan koud van, aldus de eindredacteur. Gisteren werd bekend dat de hele redactie van het modetijdschrift Jackie wordt vernieuwd. Stylist Bastiaan van Schaik, bekend als jurylid van Hollands Next Topmodel... nam eind vorig jaar het stokje over van hoofdredactrice Eva Hoeken. U kunt zich dat nog wel herinneren. Die stapte op vanwege het Nigger Bitch artikel over zangeres Rihanna. Aan de telefoon is Yves Geiraat. Hij is uitgever van het blad Jackie. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Even die eerste vraag ophelderen. Misschien is de redactie nou opgestapt of zijn ze eruit gestuurd allemaal? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, we waren gisteren een beetje overvallen door, door dat bericht. Omdat het eigenlijk geen bericht is, het is gewoon oud nieuws. In, in december, ja, daar is er, denk ik alles al wel over gezegd en geschreven. Hadden wij die hele kwestie met, met Rihanna. En toen hebben eh, we samen met Eva, die toen de hoofdredacteur was van Jackie, besloten ja, om uit elkaar te gaan, terug te treden. En dat heeft geleid tot de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur. Dat is Bastiaan van Schaik geworden. En die is in januari begonnen. En toen hebben wij tegen Bastiaan gezegd, joh, uh, jij gaat gewoon naar de toekomst kijken. Jij mag je eigen team samenstellen. En iedereen heeft gewoon de gelegenheid gekregen om met hem in ieder geval een gesprek aan te gaan. En dan, ja, dan dat is altijd. We hebben een nieuw gezicht, een nieuwe koers, een nieuwe visie. En dan zijn er soms een paar mensen die uh, daar zich daar niet prettig bij voelen. En soms zijn er ook mensen waar we van zeggen: ja, misschien is het beter om wat anders te gaan ja. doen. Maar het verhaal, dus dat de hele redactie eruit is gegooid of Amas uh, is opgestapt, dat klopt gewoon niet. Er zijn gewoon gesprekken geweest, klikt het een beetje. Nou, ja. die redacteur kan er bepalen of hij blijft of niet. Ja, uh, en Bastiaan kan bepalen of hij met hen wil werken. Ja, en dat is ook, dat is allemaal van januari. Want we hebben 21 februari, is het blad uh, grootste, is de 50ste editie, hebben we toen in de Hermitage. ...hebben we dat uh, feestelijk gevierd. Toen hebben we ook uh, Bastiaan officieel als nieuwe hoofdredacteur uh, uh, ja, uh, gepresenteerd. En ik heb zelf toen ook een paar woorden gezegd over wat er gegaan was... ...en dat ik dat ook heel vervelend vond voor, voor deze en gene. Ja, en daar is de kous dan ook mee ja, af en dan zijn we gewoon weer aan het werk. Kennelijk vinden een paar van die oud-redacteuren toch niet leuk... ...want die zijn naar RTL Boulevard gestapt. Ja, nou dat heb ik wel even laten uitzoeken van hoe zit dat nou... Kijk, ik en het, ging, het ging dan met name even om Stephanie, die was beauty editor. En ik weet van Stephanie dat ze hele vervelende persoonlijke omstandigheden heeft gehad. Dus eh, zij heeft ons verteld uit zichzelf dat ze ging emigreren naar Australië. Mm. Dat heeft nog vorige week plaatsgevonden. En ik denk dat zij zich gewoon een beetje heeft laten verleiden door ja, het gestolken vanuit een redacteur van Boulevard die toch ietsje anders heeft voorgelegd dan, uh, dan Stephanie dacht maar dat het U, u zegt eigenlijk, het is gewoon één verhaal eigenlijk... en dat is van deze Stephanie, die ik overigens niet ken... maar uh, nee. dat zal aan mij liggen. Maar, uh, maar uh, uh, dat is het verhaal en verder is het allemaal uh, prima. Want het uh, verhaal is ook een beetje natuurlijk... dat Bastian van Schaik is niet echt een journalist natuurlijk. Dat is vooral een creatieve man. Ja, klopt. Nou, Daar hebben we... Kijk, het, heeft, het grappige is dat Bastian dat ook in januari heeft gezegd. Hij zegt: Ik ben geen groot schrijver. Nou, dat is prima. Wij hebben het voor gekozen voor gezicht. Voor iemand die een uh, verleden heeft in de modewereld. Die ook een uh, bepaalde bekendheid heeft. Uh, dat is wat hij goed kan. Hij kan, hij kan goed uh, creatief kijken hoe je bladen in elkaar zet. Het is iemand met een uitgesprek uh, kijk op het gebied van mode. Want het is gewoon een modetijdschrift. Laten we het niet groter maken mm -hmm. dan het is. En uh, daarnaast zijn er gewoon mensen gezocht. En we hebben er nog een paar die we binnenkomen. ...binnenkort daarvoor gaan aanstellen... ...die vooral de, ja, de inhoudelijke invulling van het blad doen... ...want dat is gewoon niet zijn grootste talent. Het is allemaal weer koek en ei met Jackie? Ja, het was het al, dus okay. ik, ik Nou, moet je nou dan goed, daar zijn we ook voor om dit soort dingen af en toe even ja, recht te zetten. Ja, nee, heel fijn. En daarom ik eh, je ook graag te woord. Als, en, als er weer uh, hommel is, dan horen we het van. Nou, ja, dat is goed. Dankjewel. Bullen, bullen wel weer. Okay. Yves Geiruid was dat, de ja, uitgever maar. van het blad Jackie. Okay. Ja, die heeft er ook een hele dagtaak aan, zo langzamerhand. De Vlaamse krant De Standaard meldt dat de verslaggevers van po -News deze week in Brussel Belgische politici aan de tand voelen. Dat is volgens de krant als grap ontstaan... vanwege het bericht dat de wereld draait door... met Belgische productiehuizen aan het onderhandelen is... over een vlaamse versie Vlaggevers, onder wie dus Rutger, die uh, zijn daar, en ook de helft van de redactie... zijn al een paar dagen in Brussel om die uitzending voor te bereiden. Minister van Pensioenen, Vincent van Kwikkenborne... die was niet echt onder de indruk van de zogeheten harde interviewstijl van het programma. Linda de Win, zegt hij, dat is uh, een beetje de Ferry Mingelen van België... en haar kritische aanpak zijn een pak indrukwekkender dan de vragen van Casticum. Al dus de Vlaamse minister. Het resultaat is vanavond te zien op Nederland 3. Gisteravond gonst het op Twitter uh, van de geruchten namelijk dat de paus was overleden. De heilige vader, zijn de heiligheid Benedictus XVI, is middag overleden. Wij maken dit bekend met pijn en ontsteltenis. Het bericht was de wereld ingekomen door kardinaal Bertone... die volgens zijn profiel een officieel Twitter-account heeft. Het bleek uiteindelijk natuurlijk allemaal een grote hoax te zijn. Uh, maar omdat het bericht zoveel werd overgenomen... moest het Vaticaan zelfs een officiële ontkenning sturen. U hebt misschien al gezien dat filmpje op internet... van de Amerikaanse organisatie Invisible Children... waarin wordt opgeroepen om de Oegandese rebellenleider Joseph Kony te vangen. Het staat pas een paar dagen online... maar werd al door tientallen miljoenen mensen bekeken. Aan de telefoon is Jaap Stronks van mediastrategiebedrijf Johnny Wonder. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het eigenlijk dat een organisatie... in zo'n korte tijd zoveel mensen kan bereiken? Um, nou, ze hebben vooral ook een hele lange voorbereiding eraan gehad. Uh, je ziet gelijk dat het filmpje ongelooflijk gelikt is... Um, en dat het een hele krachtige boodschap uh, bevat. Um, die, uh, die gaat over iets waar we allemaal uh, wel achter staan op het eerste gezicht. Namelijk het verwijderen van zo'n zo boef in, in Afrika. En als je nou ook nog eens allemaal een steentje kan bijdragen door een filmpje door te sturen. Uh, of uh, door een petitie te tekenen of door geld te geven. Uh, nou ja, dan, dan is het dus mogelijk om in korte tijd een enorme explosie op internet teweeg te brengen. Ja. Maar je zegt het ziet er al fantastisch uit. Er zit ook, er zit ook een filmregisseur achter hè, met name. Ja, nou ja, kijk, het is ook een, een, een organisatie die uh, ook wel wat kritiek krijgt. Omdat het een organisatie is die al het geld ook steekt, juist in communicatie. En, uh, en twee van de drie eigenaren zijn volgens mij professioneel filmmakers. En ja, ze, ze hebben de kunst wel tot een tot hele grote hoogte uh, gebracht... om een uh, enorm gelikte en perfect kloppende campagnevideo te maken... die al, alle registers opentrekt en het hele emotionele orgel bespeelt... om ja, precies. ons maar wat is er is er... betrokken te raken. En er zit ook een klein jongetje in, ik geloof het zoontje van een van die filmmakers... Ja, ja dat, is voor, dat is ook gewoon een psychologische truc. Hè? Als, je niet, als je niet sympathiseert met, uh, met kinderen in Afrika... dan misschien wel van het, uh, het blanke uh, uh, kindje van de regisseur zelf... die heel schattig in de camera kijkt en lacht en, en dingetjes doet. Ja. Zodat je, als je hem een goede toekomst kunt en je eigen kinderen een toekomst kunt, dan ook de kinderen in Afrika. Dat zit gewoon enorm sterk in elkaar. Ja, ja denk je nou echt dat de boodschap bij iedereen ook duidelijk is? Wat, wat, wat men nou met dit filmpje wil bereiken? Um, nou, ze hebben, het wel, ze hebben heel, heel erg het best gedaan om iets wat ook heel belangrijk is... Uh, om te doen, namelijk het relateren van zo'n vaak een abstract doel, wat al heel concreet is gemaakt. Namelijk gewoon: die pony moet weg. In plaats van uh, uh, vrede in Afrika brengen, dat is niet zo makkelijk. Dat is wel heel concreet. En dat wordt teruggebracht tot: oké, okay, um, daar moeten we publieke aandacht voor, voor maken. We moeten politici onder druk zetten. En dan is het nodig om eerst zoveel mogelijk het filmpje aan elkaar door te sturen. En op 20 april, ook heel slim, hè, het momentum creëren. Op 20 april moeten moet moet alle Amerikaanse steden onderbeklapt worden met posters. Ja, en, dan, dan, dat, en daar wordt logica in aangebracht. He, wat jij kan doen met, met een kit die je kan kopen, ook allemaal hartstikke mooi... Uh, die je kan, kan kopen met posters erin en buttons... Mm -hmm. tot petities tekenen, tot filmpjes doorsturen. Het wordt heel erg, uh, ze doen heel erg het best om al die dingen die jij, die mensen kunnen doen, te relateren aan dat ene doel. Ja. Wa waar het toe moet leiden, wat dan binnen een jaar moet zijn gebeurd. Dat is ook tegelijk wel een beetje de kritiek op die organisatie, dat er wel heel veel toeters en bellen bij komen. Een beetje kermis. Terwijl het, het, het eigenlijk het doel, daar gaat het natuurlijk om. Uh, overigens, niet elk goed gemaakt filmpje waar een hoop geld tegenaan wordt gesmeten, wordt zo'n succes, hè? Nee, nee, zeker niet. En uh, er zijn natuurlijk ook heel veel achterliggende factoren die, uh, die je ook op orde moet hebben. En dan nog is er een, een, een onbekende factor. Uh, die je niet kan beïnvloeden, de, die bepaalt of het inderdaad echt een, een, een meme of een viral gaat, gaat worden. Maar ze hebben wel, uh, ja, aan alle voorwaarden is er hier wel voldaan. Hè? Dus het is natuurlijk ook de elfde video van de hele serie. Ze bouwen echt momentum op. En uh, ze, hebben het, uh, ja, ze hebben er een kunst van gemaakt om het zo goed mogelijk te doen. Dus het, het, het, het is wel heel veel aandacht, maar het verbaast me ook weer niet. Nee. En nu is de vraag of ze ook de kritiek die loskomt. Of ze daar ook een, een, een verhaal voor hebben. hoe ja. ze daarmee om zullen gaan. En ja. ik ben benieuwd uh, daarnaar. Goed zo, we gaan het blijven volgen. Jij ook, uh, dankjewel. Jaap Strongs van Johnny Wonder. DJ Jeroen van Inkel van Q-Music is druk met de voorbereidingen van een heuse onderwateruitzending. Behalve een leuke uitdaging heeft Inkel nog een reden voor deze stunt. Het is natuurlijk ook dit jaar, honderd jaar geleden, dat de ramp met de Titanic plaatsvond. Dus dat was natuurlijk een bijzonder goede aanleiding om eens even goed na te denken of we daar iets mee konden doen. En ja, een onderwateruitzending is dan toch wel iets waar je vrij logisch uh, al snel op terecht komt. Zo'n bijzondere uitzending vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen. Het uh, gaat gepaard met duikles met uh, de en uh, proberen uh, van tevoren een beetje te bekijken of de dingen die we normaal op de radio doen rond dat tijdstip we ook zoveel mogelijk uh, onder water zullen kunnen doen. Laatste woorden blub, blub, blub. Het resultaat is 26 maart te horen op Q Music. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De beat. yeah. Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De lijkwagen waarin prinses Diana in 1997 naar haar laatste rustplaats is gereden, komt naar Nederland. De Daimler uit 1958 is te zien tijdens een speciale oldtimerbeurs in Lelystad. Prinses Di overleed op 31 augustus 1997 en de Britse omroep BBC meldde dat zo. Uh, wat is your visie van wat er nu gebeurt at het hospital? Well, Ik I'm, ben I'm worried door um, the lack of by the lack of any news or the lack of any statement. I mean, we've got this report uh, about the concussion and about the broken arm and about the her uh, thighs, but uh, thigh rather, but I think it is... Stephen, I have to interrupt there um, because within the last few moments the Press Association in Britain citing unnamed British sources has reported that Diana, Princess of Wales, has died. This is not yet confirmed by any official source. So an unconfirmed uh, source from the Press Association is that Diana, Princess of Wales, has died. And as soon as there is any further news, we will bring it to you. Behalve de lijkwagen van prinses Diana zijn in Lederstad ook nog uh, te zien... de lijkwagen van koningin Wilhelmina, een prinses van den Plas uit uh, 1955. En de Rolls Royce die tijdens de begrafenis van Bobby Farrell van Boni M is gebruikt. Lunch met Jurgen van den Berg. We gaan uh, beginnen met het mediaforum vandaag met Katrin Keil... tv-presentatrice van uh, 5 op 2 onder meer. Hartelijk welkom. En Willem Schone is er, de hoofdredacteur van Trouw... die een, een, klein, een klein primeurtje voor ons, de Buitenwacht, bij zich had. Misschien kun jij er alvast even naar kijken, Catherine. Uh, want dan vraag ik even wat jij ervan vindt. Want Trouw komt met nieuwe bijlagen. Ja, ik dacht het even meenemen. Ik dacht, misschien vind je het leuk om te zien. We hebben, we hebben Dummies gedraaid omdat we op 31 maart uh, onze beide weekendbijlagen... Letter in Geest en de Weekendgids gaan vernieuwen. Naar een ander formaat gaan brengen, ook naar ander papier. Niet naar Glossy en ook niet naar Magazine. Iets groter dan Magazine en op mooi, chic krantenpapier... Uh, maar, uh, en het is een ontzettend lang traject natuurlijk. <lacht> maar je de reductie... zit wel te stralen, nou, ja, ik zie ja, het gewoon. Ja. Als je ze gedrukt hebt en je hebt het in handen, dan, dan weet je of het werkt. En, en toen, het, toen ze afgelopen vrijdag kwamen op de redactie, toen was het eigenlijk meteen een feest. Ja, En Letter en Geest zie ik hier nog staan. En die andere heet Tijd. Ja, die andere hebben we Tijd genoemd in de dummy. Dat is het nu de titel die, die erop staat. Of, het, of dat echt de definitieve titel gaat worden, weet ik nog niet zeker. Maar ik denk het wel. Omdat we dachten, die heeft, die, dat kateren heeft echt een andere titel nodig. <tus> De, tij, de tijd is terug eigenlijk. Dus. Ja, en we moeten, weer tijd, we moeten weer tijd maken voor dingen ja. die belangrijk zijn. Wat vind je ervan? Kfd? Ja, leuk. Ik zie een verhaal over Flisco. Dat vind ik zo'n ongelooflijk verhaal. Het bedrijf het Helmand, wat het ja. alle Afrikaanse ja. stoffen drukt. Ja, dus ja. In Afrika maar komt het is uh, opvallend natuurlijk, want heel vaak uh, besluiten kranten dan toch wel. De Volkskrant doet dat ook met zo'n glossie erbij. Maar uh, ja. jullie kiezen echt voor krantenpapier. Vind je dat mooi? Nou, ik vind een glossie ook wel wat hebben. Ik vind met name de glossie van het FD altijd heel erg goed. Uh, maar dit heeft ook wel wat, vind ik. Ja, ja. Het ziet er keurig uit. Ja, precies. Ja. Nou, ja. 31 maart. 31 maart in het weekend erbij. We praten zometeen door. Eerst het laatste nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Zorgverzekeraars CZ en VGZ passen hun maximale vergoeding voor tandartskosten per direct aan. Beide verzekeraars hebben zoveel reacties gekregen op de verhogingen van de tandartstarieven. Dat er nu een coulance regeling komt. Die regeling houdt in dat de maximale vergoeding wegvalt voor declaraties die al zijn ingediend. Dus het is gunstig voor de patiënten. Politieacties voor betere, voor de, poly, begin overnieuw, de Politieacties voor een betere CAO hebben zich uitgebreid naar het westen van Noord-Brabant en naar Zeeland. En ook daar worden nu geen bonnen uitgedeeld voor kleine verkeersovertredingen. Die actie begon maandag in Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. En de komende dagen dan komen daar nog weer vijf regio's bij. In Utrecht staat een spoorviaduct op instorten. ProRail bouwt naast de bestaande spoorbrug in de Bleekstraat een nieuwe brug. Bij die werkzaamheden is wat fout gegaan, waardoor de nieuwe spoorbrug is verzakt. En volgens ProRail loopt dat oude viaduct geen gevaar... en rijden de treinen daarbij Utrecht Centraal uh, gewoon. En de politie in Groningen waarschuwt jonge vrouwen voor een straatrover. In een week tijd zijn negen vrouwen beroofd van hun tas. Volgens de politie worden de slachtoffers steeds vanuit de binnenstad gevolgd naar hun huis... En in twee gevallen zijn vrouwen ernstig gewond geraakt toen ze zich verzetten. In de stad Groningen is dat dus. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon nog door de bewolking heen... maar vanuit het westen wordt de bewolking vanmiddag dikker. De maximumtemperatuur varieert van 9 graden op de wadden tot 11 in het binnenland... en er waait een matige zuidwestenwind. In het kustgebied is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond blijft het bewolkt en komende nacht kan er vanuit het noorden wat regen vallen. Koud wordt het niet met een minimumtemperatuur rond 7 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig. In de middag trekt de regen naar Duitsland weg en klaart het vanuit het noordwesten wat op. De temperatuur is met 10 graden in het noordwesten tot 13 in het zuiden iets hoger dan vanmiddag. Zondag wordt een droge, maar wel zwaar bewolkte dag. Desondanks is het vrij zacht voor de tijd van het jaar met een middagtemperatuur rond 12 graden. Ook de eerste dagen van volgende week is er nog veel bewolking... maar geleidelijk leeft, neemt het aandeel zon overdag toe... Met maxima van ruim 10 graden en niet al te veel wind voelt het beste lenteachtig aan. In de nachten daalt het kwik naar een graad of 4 en kan er mist ontstaan. hebben Verkeersinformatie met 1 file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd met Katrin Keil en met Willem Schonen. We beginnen even met het grote nieuws uit Griekenland. De schuldendeal is rond. Lekker opstaan hè, vanmorgen, Katrien. <laughs> nou, dat is... Uh, nee. Ja, ik bedoel, ik ben blij dat het even is opgelost, maar uh, dit gaat natuurlijk allemaal nog een staartje hebben. Ik vond het ook heel goed om in het nieuws van 12 uur hier op één uh, te horen hoe de jager reageerde. Zo van, nou uh, ja, oké, okay, het is even een oplossing. Maar of het echt een werkelijke oplossing is, dat moeten we natuurlijk allemaal nog maar zien. En we hebben natuurlijk allemaal een hele nare smaak in onze mond, want uh, het is wel iemand, een land, wat toch iedereen heeft besodemiet uit in uh, de afgelopen tijd. Dus, ja. <laughs> Kijk. Zo willen we dat, gewoon recht door zee. Ja. Uh, Willem, voor jullie kwam uh, dat allemaal, want het speelde natuurlijk gisteravond, de deadline ja, ja, ja, ja. Uh, was 7 uh, ze uur vanochtend, zouden ze het bekendmaken? Dus ja, de deadline nee, dat... was gisteravond, de we wisten dat het bekendmaking vanochtend om 7 ja. uur zou ja. zijn. Ja. Ja. Dus dan, wat doe je dan als krant? Nou ja, wel vooruitblikken, maar je kunt niet, je kunt, en nou, de kans is wel bijna 100% dat die, die, die grens van, wat was het, uh, 2070 of zo. Ja van de, van de obligaties die ingeleverd moesten worden... dat het gehaald zou worden. Dus daar konden we wel van uitgaan. Ja. Ja. Wij zagen in jullie krant volgens ons nog een schrijffoutje. Echt? Een nulletje of zo? Leek, ja, het leek me dat er uh, wat meer nullen. was. Er moet een miljard staan. Ja, <laughs> ja. Oh, wat erg. Had je nog niet gezien? <laughs> nee, nog niet 100 miljoen, dat zou leuk zijn. Ja, dat zou ja, leuk als dat ook nee, zijn allemaal. als het dan ging. Jongens, betrouw, <laughs> ik zou snel even de vrijdagmiddagborrel regelen... <laughs> en uh, een ATV'tje nemen. We... De baas <laughs> wordt boos. Ja. ja, nee, maar goed, dat, dat gebeurt dan... Ja, nou, in de haast zou je niet kunnen zeggen misschien, maar... Nee, maar dat is, nou ja, dit is echt een, echt een domme tikfout. Ja, verschrikkelijk. Het gebeurt vaak met getallen, heel vaak. Ja, daar ja, hebben ze heel, een listkast van. Ja, maar het is, een toch iedereen. Uh, ja, er is in het vorig heel veel onrust geweest over de stelling dat ze de private sector zou moeten meebetalen. Of uh, de, de schuldeisers. De, uh, maar goed, dat is, dat is nu rond. Dus dat is op zich wel een belangrijke doorbraak dat dat is gebeurd. Ja. Ja. Wat moeten we er nou mee, de media? Moeten we dit nou helemaal blijven volgen? Want hoe gaat dit? Nou, als eenvoudige kijker en luisteraar zou ik zeggen: hou alsjeblieft even op over ja, Griekenland. Heen? Ja, ik ben oh, je, zo. Ik kan wild. er niet genoeg over lezen. Echt waar? Ja, echt. Nou, waarom dan? Nou, het gaat over onze munt. En het ja. gaat over Europa. Het gaat, het ja, maar nu is het even gered. En nou even gewoon drie weken niks zo. mag dat? <laughs> ja. nou, je ziet het wel een beetje weg hebben, toch? Dat was de laatste ja, vrij terecht. rustig over dit ja. onderwerp. Ja. Dus het was vrij rustig. Dus uh, de, de, de grote opwindingen, de grote zorgen... Die, die hebben we ook vanzelf alweer weg. Ja. Uh, maar ik, ik blijf het een fascinerend onderwerp vinden. Ja, en, en hoe Europa hier al... doorheen komt, dat ja, is weet natuurlijk weet toch. Ja, en ik zo de, de Grieken vindt? zelf, wat dacht je daarvan? Ja, ik bedoel, ook. Daar, Nee. Maar ik bedoel, zoals als, als de Italianen het dan oplossen... dat vind ik dan toch wel fantastisch. Dat die gewoon meteen helemaal hervormen, ja. dingen aanpakken, noem maar op. Ja, en dat zie je dus weer niet bij Griekenland. Dan denk ik, ja, hoe moet dat nou? Mm -hmm. Weet je? En dat vind ik dan jammer dat je dan uh, relatief minder over die goed reagerende Italianen hoort. Maar ja, dat is ja. natuurlijk het nieuws, dat is altijd negatief. Dus. Maar ja, er is toch nog heel veel verschijnheid aan verhalen. Bedoel, we hebben de afgelopen tijd ook, ook in de krant van reportage gehad over, over zeg maar de meer... Uh, dat opstandige uh, linkse, uh, Griekse, jonge Griekse intellectuelen, die zeggen van uh, weg met Europa, laat ons maar gaan. En, uh, we zijn ook ooit onder de Turken vandaan gekomen, ja. dus dan komen we hier ook wel, dan komen hier we ook wel weer uit, zelf. Ja. Dat zijn toch wel prachtige discussies. Naast alle ellende die er wordt, uh, wordt geleden... door mensen die uh, hun baan kwijt zijn... en nu hu hun huur niet meer kunnen betalen... Ja. en die dus eigenlijk in een probleem zitten. Nou, we, we, ja, we zullen toch blijven volgen, denk ik. Uh, en dan, dan moet je die pagina's even oversluiten. <lacht> uh, het ging net even over dat youtube filmpje Had jij hem gezien, hè? Over die Jozef Koning? Ja, ik, nou, ik had hem niet gezien voordat ik naar deze uitzending ging... moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb hem nu wel gezien. En uh, ja, ik ben het helemaal met die Jaap Strongs eens... die je uh, dus in het, uh, voor het nieuws aan het woord had dat het werkelijk een buitengewoon mooi gemaakt filmpje is. Dus wat dat betreft is het gewoon een plezier om naar te kijken... Alleen ja, ik lees dan dat die meneer Koning al sinds 2006 niet meer actief is. En dan denk ik, jongens, wat is dit? Het zal je maar overkomen. Ja, het zal ongetwijfeld een gangster zijn, hoor. daar ga ik dan nu maar even vanuit. Maar het zal je overkomen dat je helemaal niks op je kerfstok hebt. En dat er ineens 32 miljoen mensen zo'n filmpje krijgen. Want wie heeft dit gecheckt? Ja. Dat vind ik het enge hier. Jullie ja. hebben de vraag ook een stuk over. In de ja, krank, ja, ja, ja, ja. ja en, en er worden ook wel kritische kanttekeningen geplaatst bij de organisatie. En, en, uh, en of dit nou de goede boodschap is of niet. En of, of het uh, genuanceerd genoeg is als het gaat om. Het verlopen in de aard van het conflict. Maar goed, dat zijn allemaal wel belangrijke kanttekeningen. Maar in, in het begin heb ik er niet zoveel tegen, eigenlijk. Nou, wat kijk, vind, op zich zou is het natuurlijk wel geweldig dat, laat maar zeggen, gewone burgers in staat zijn om zichzelf zo te mobiliseren. Dat ja. is natuurlijk wel. En dit zijn van de moderne middelen. Dus ja. wat. Nee, maar ik vind het zo eng dat, dat niemand echt kan checken of het nou... En wie, wie garandeert mij nou of die koning echt een gangster is? Omdat toevallig een of andere gelikte filmmaker in Amerika mij dat vertelt. Moet ik dat dan geloven? Nou ja, met een, met eigenlijk het enige wat ik gezegd is... Breng die man naar Den Haag en nee. berecht hem daar. Ja, nou... Nee. Want er lopen al heel lang arrestatiebevelen tegen. Ja. Ja, vanuit de ja. internationaal strafhof. Dat op. is waar, ja. maar goed, ik bedoel... Uh, hij, ja. hij moet daar eerst veroordeeld worden, ja. zeg je. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verhalen geschreven over de kindsoldaten. en het zesleger van de heer... en, de, en over Koning. En dat, dat helpt allemaal niet. Ja, als je dan een keer iemand zo'n actie begint. Ik vind het eigenlijk. Nou, wel, is ook wel kritiek op hem. Er is ook kritiek op hem. Want, want inderdaad, je, allemaal, je kunt allemaal toeters en bellen krijgen. Polsbandjes, geloof ik. Ja. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. En uh, in, in Afrika zelf zeggen ze van ja, uh, moeten die blanke regisseurs met hun dikke koppen. bewijzen dat van ja, rekenen, een beetje, ze, zeg, met onze zaak bemoeien. Daar hebben ze het helemaal niet op, kan ik je vertellen hoor. Ze willen zelfs ook helemaal niet van blanken horen hoe bepaalde dingen opgelost moeten worden. als blanken dat echt goed weten. Ze hebben iets van jongens, jullie zijn al zo lang met jullie kolonialisme bij ons bezig geweest. Dus Laten we nou eens dat zelf oplossen. En dat heeft ook wel een beetje die geur, vind ik, die film. Maar, maar als, er een, als, er een, als er een hongersnood is in Bangladesh of in Afrika of, zo of, of World Aid dan organiseren we concerten. En we maken gelikte foto's van, van dikke buikjes. En ik kindjes. Allemaal middelen die bedoeld zijn om mensen in beweging te krijgen. Ja, dat, nou, dat nou, is, is waar. Maar dat is, ja, maar dat heeft, dat heeft natuurlijk niks met de politieke visies te maken. Kijk, honger. Daar zijn we het allemaal over eens, dat is verschrikkelijk... en er moet wat aan gedaan worden. Maar hier is maar helemaal de vraag, dit is zo'n ingewikkeld conflict... en er wordt nu gewoon even gemakshalve de visie van een, van een jongen van twaalf gevolgd. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, uh, als we zo gaan beginnen, dan wordt het natuurlijk toch een rare wereld. Ja. Nou Ja, goed, het filmpje is ervoor be er bedoeld om hem uiteindelijk bij dat straf over af te leveren. Dus bedoel, dat, dat doel heeft het dan. Ja, oké, okay. en daar zijn ze dan heel goed in geslaagd. Maar, maar jij gelooft ik... niet in zijn onschuld toch oh. Nee, dat niet, maar ik vind het gewoon angstaanjagend dat iemand een filmpje kan maken ja, ja. en dat 32 miljoen mensen dat zien. Ja, tussen 50 miljoen. We hebben iemand speciaal oh, op de redactie ja. vrijgesteld om bij te houden Die hoeveel... Die zit we te tellen. Ja, 50 miljoen al hoor nu. Ja, dat is echt niet normaal. Maar, ja, maar vind je dat dan niet beangstigend? Nou, ja. Veronderstel dat iemand ineens bedenkt, we gaan ja. dat over jou vertellen. Ja. Nou. En dat vraagt toch Ja, dat moet we niet hebben. Nee. Oké, nou goed, duidelijk. Het filmpje is er en het wordt met een minuut meer bekeken. En we gaan kijken of Coni uiteindelijk... Uiteindelijk naar Den Haag komt. Jackie dan nog even. Dat is toch ook wel een probleem. De mevrouw in het filmpje bij RTL Boulevard zei... Nou, de hele journalistieke wereld heeft het hierover. Willem, ik weet niet of het jullie media-redactie was of zo. Nee, nee, nee. Dus we hebben totaal geen belangrijk onderwerp. Nee, voor ons helemaal niet. Nee, maar het is een kleine redactie, hè? Dus, vijf, en, en, vijf mensen, geloof ik. Ja, ik. en er dus, dus komt een nieuwe hoofdstuk. Nou ja, dat, dat, dat wordt gezegd van... jij moet zelf je mensen kunnen aanstellen, prima. Maar dat je dan volgens in gesprek gaat met vijf mensen... en ze vallen alle vijf af, dat is toch dat is een score van 100%. <laughs> dat is toch niet zo heel erg waarschijnlijk. Ja. Tenzij je zegt, ik vind dat het blad een hele andere kant op moet. Dan, dan zou het best kunnen, zou kunnen zijn ja. dat je zegt, van, ik heb een hele andere Wil jij hier iets over zeggen eigenlijk? Want uh, ik nou, herinner me ooit een uh, blad, Katharine. Ja, zeker. Ja, <lacht> daar nee, was maar ook ik wat had, over gedoe ik, over. Ik, ja, maar ik had dus om, deze, om dit <lacht> voor te bereiden had ik ook Yves aan het gebeld. Maar die hadden <lacht> jullie dus ook al. Dus jammer. <lacht> ik, had, uh, ja, ik had aan hem gevraagd wat, dan, wat er dan eigenlijk aan de hand was. Nou ja, dat hebben we gehoord. Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, hij zegt zelf, van, we hebben geen journalist nodig daarin, uh, als hoofdredacteur... Want we zijn gewoon uh, Het is meer modeblad. een modeblad. Mm -hmm. en, uh, ja. en ik kan me voorstellen, als er eerst mensen zaten die misschien meer journalisten waren... dat die dan denken, ja, daar wil ik helemaal niet blijven. Nou, dat kan. Maar het is toch wel vaker dat als ergens een hoofdredacteur komt... dat dan bepaalde journalisten vertrekken... omdat ze denken, nou, daar heb ik geen trek in. Ja, maar als, als, als, als zeg maar een, een complete redactie opstapt... Ja, en... maar dat is dus helemaal niet zo nou ja, begrepen. Ze, ze zijn eigenlijk allemaal weg. Of, of, of ze worden niet geschikt bevonden... Terwijl je, terwijl je wel hetzelfde blad wil blijven maken... dan zou ik wel eens uitgeven... toch wel even achter de oren krabben. Ja. Ah, heb ja, ik hier ja, nu het... wel de goede aangesteld? Ja, maar want ik bedoel, kijk, het, het is natuurlijk een redactie van vijf. Maar goed, het is, want het blad komt gewoon maandelijks uit of ja. zo. Dus ik moet eerlijk zeggen, het lees ik niet elke maand. Nee, uh, maar het is echt maar... een Leuk blad trouwens hoor. Nou ja, rond dat Nickenbits-verhaal heb ik er wel eens af en toe even in gekeken inderdaad. Maar ik bedoel, voor hun is dat durren. Ik als de hele redactie van Trouw op zou stappen... Ja, maar hallo, om hoeveel mensen gaat dat? Ja, precies. Dikke honderd mensen. Ja, de bedoeling. En jullie verschijnen natuurlijk dagelijks met een internetsite en alles. Maar zij hebben dus een blad wat maandelijks. Dus voor hun is dit eigenlijk net zo groot, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Nou, dus ik denk het dat er ook heel veel freelancers werken hoor. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dus, uh... nee, maar als je de hele je hele vervangt, dan ga je een ander blad krijgen. Dat kan niet anders. Ja, of je ja, nou maar, maar, vlees, nogmaals, je een volgens ander Scheinraad is dat dus niet nou ja, en, en dat zit hem toch wel ook in, in de hoofdredacteur. Want dat is natuurlijk iemand die, nou ja, die wel bepaalde ideeën daarover heeft. Ja. Die Bastiaan van Schaik is een uh, grappige vent op zich, maar volgens mij een ontzettend eigenwijze knakker. Ja, nou, maar dat zijn <laughs> alle ja. hoofdredacteuren. Nou, toch? niet dan kijk allemaal. Maar hoe los je zoiets op, Willem, als er zoiets speelt? Want ik bedoel, bij het voetballen is het zo dat meestal toch de trainer dan opstapt en niet het uh, elftal. Nee, bij het voetbal gebeurt het ook dat ze dat ze een elftal kan zeggen van wij zien we deze trainer niet meer zitten. Dat gebeurt in het voetbal ook. Ja. En als een compleet elftal het zegt, ja, dan heeft de clubleiding echt een probleem. Die moet die trainer eraf ja. halen. Want dat is gewoon niet meer werkbaar. Maar hier is het eigenlijk net anders omgaan. is niet ja. nog met de redactie weggegaan. Ja. Nou, nou, ik kan me niet voorstellen dat ze een club als AZ of Feyenoord gewoon een compleet elftal ontslaat omdat ze niet met de <lacht> trainer kunnen opzetten. Dat gaat niet. Nee, nee, nee. nee. Um, Katrien, is dat is dat want, ja, een beetje flauw is om dat te halen. Maar je had je had ook je eigen hier. Er was ook een beetje gedoe over. Mm, nou, dat was niet een beetje gedoe. Hoor. Behoorlijk veel gedoe ja, over. Ja, dat was een behoorlijk conflict met de uitgever, ja. ja. Dus, uh, maar goed, daar ga ik verder niet op in, want dat heeft geen zin. Nee. Ah. nee goed, dat gaat, maar goed, is dat dan ook aan, aan dat soort bladen heel erg gebonden? Dat zou... Nee, ben je gek. Nee zeg, hou nou ze op. <laughs> okay. Nee, dat vind ik zo'n conclusie. Nou ja, maar de klossies zijn, zijn, zijn een kort leven beschoren vaak. Ze worden, er worden heel veel gelanceerd. De bladenmarkt is altijd heel druk. Mm -hmm. Er worden heel veel nieuwe titels gelanceerd. Werkt het niet op de advertentiemarkt of bij de lees? Hup. Ja, titel van de markt, volgende. Nou, ik denk dat Boulevard misschien ook wel belang had... om uh, een blad wat uh, een beetje concurrerend is met bladen... waar zij wel erg leuk mee zijn, zoals Beaumonde of zo... om die dan uh, een beetje zwart te maken. Dat zit er ook een beetje Ja, dat zou mij niet verbazen. Nou ja, als, we, als we Yves Geirard op mogen geloven... is het dus inderdaad één mevrouw die, die naar Boulevard is. Of hij zei, heeft ze nee, laten nee, nee. verleiden. Ja, Boulevard had haar uh, gestalkt. Ja, ja, ja. Ja. Terwijl ze al geëmigreerd was. Ja. <laughs> Ja, een een week. Gaan. Ja. Ja. Maar ze had ook een Het gaat wel snel daar, het gaat heel snel. Is allemaal in een van van zes, acht weken is het allemaal gebeurd. Vol zijn verhaal. Ja. Ja. Nou goed, uh, we wensen alles sterkte daar bij Jackie, <laughs> toch? Alsof hij dood is, ja. Uh, had jij nog iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog even zeggen? Want, uh... Over Jackie, nee, nou, nee. Nee, gewoon in, in het algemeen. Je bedoelt ik dacht, dus, om... doe, doe, doe even een open laatste vraag. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee. Nou, oké. Okay. Willem nog iets? <laughs> nou, ik vind, we hadden het net over Griekenland en over, over de euro. Maar uh, wat ik wel een prachtig moment vond eigenlijk, of een intrigerend moment, is uh, maandag de presentatie van het uh, guldenrapport, zou ik maar zeggen, van, ja, van Wilders. Van Wilders. Echt bedoeld om de onrust aan te wakkeren. Dus dat is zo zie ik het niet. Niet gelukt. Maar, niet gelukt. Gewoon <laughs> doodse stilte. Ja. Dus je ziet dat de stemming over dit onderwerp verandert heel snel. En blijkbaar uh, willen we oh, dat verhandiging horen. Vroeg behoren. heb je nog een laatste opmerking. Ik dacht over de jackie. Ik dacht, wat moet ik daar nee, nee, dan zeggen? Nee, zeg maar meer in het, het algemeen. algemeen. Okay, ja. Nou ja, want, ik zag gisteren volgens mij in onderzoek van de hond dat, dat heel veel mensen ook dat hele onderzoek niet meer vertrouwen. Nee, dus, nee. Dus waar, waar, dat, waar dat denk ik uh, zes, vijf, zes maanden geleden nog, uh, nog echt wel voor ophef had gezorgd. Doet het dat dus nu niet meer? Ja, maar het feit dat het onderzoeksbureau zo uh, Voor tegen... Ja, ja dan, dan denk je toch van... Ja, dat gaan we niet serieus nemen. Ja, maar toch, het zijn wel economen. Het die op zich niet een heel slecht bureau of zo. Maar, dat ook ze ook zijn de... heel kritisch over de bunten, ja. maar het zijn Dat geen... was ook de verklaring vanuit de PVV. We hebben juist dat bureau genomen... dat ze zo goed in die zaak ook ja. zitten. Maar ja, wel een beetje aan hun ja. kant. Ja. Maar, maar we vinden het allemaal niet meer interessant. Blijkbaar. Nee. Nou, oké. Okay. We zijn het moe. Ja, misschien. Daarom moet jij daar niet alsmaar artikelen over laten schrijven. <laughs> Echt. Praten jullie hier nog even over door. Okay. <laughs> Hartelijk dank. Katrien uh, Keil en Willem Schone waren dat. Ons mediaforum van vandaag. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan op uh, vrijdag snel door naar de andere kant van de tafel. Toen uh, er toen net werd gezegd uh, geen artikelen meer over Griekenland, stak hij zijn duim op. Guus Geurt, 46 jaar uit oh, Amsterdam. Je bent het helemaal mee eens? maar uh, gewoon negeren die man Ge Genoeg al over... Ja, oh, jij, over Wilders? Ja. Oh ja, nee, maar dit ging over Griekenland, hè? Het ging over Gulden. Ja, ook, ja, ja, inderdaad. Uh, jij bent de kandidaat in de Nationaal Nieuwsbrief, ZZP'er. Uh, wat doe jij precies? Ja, ik heb een boek geschreven, Wereldvoedsel, uh, Pleidooi voor rechtvaardige en ecologische uh, voedselvoorziening. En daar geef ik lezingen over. Ik ben ook vrijwilliger uh, bij Platform Boer Consument. Daar werk ik met uh, boerenorganisaties samen voor een... Uh, Grijkvaardige handels- en landbouwbeleid. Kijk aan. En intussen natuurlijk het nieuws ook volgen. Ik, ik hoop maar niet dat het alleen over landbouwzaken uh, gaat dan. Want uh, uh, het is handig om een beetje algemeen uh, de broer bij te houden. Nee, landbouw, uh, in tegenstelling tot wel, is landbouw heel weinig in het nieuws. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Dat is, dat is ook weer waar. 105 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. We gaan kijken of je daar uh, in de buurt komt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Rie. Dat land gaat voorlopig niet failliet. De nationale nieuwsquiz. De Griekse regering was gisteravond al optimistisch over de uitkomst. De animo van de banken en andere beleggers uh, is groot genoeg om, uh, om die deal uh, te laten slagen. Missie geslaagd kunnen we zeggen. De Griekse schuldendeal is rond. Er zijn voldoende banken en investeerders bereid om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Hier is vraag 1. De overeenkomst met de banken was een voorwaarde voor een nieuwe lening van de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie. Hoeveel bedraagt die lening? 230 miljard. 230 zeg jij? Dat is de schuld. Oh nee, dat zit ik al. Dus <laughs> de... dan niet moet goed. het 100. Nee, maar. Nee, 100... nou met moet je 130? Ik heb dus mijn eerste... Dat is de schuld volgens mij. En die wordt gehalveerd. Het is, het is 130 miljard om precies te zijn. Ja. Volgens de regering is 85,6% akkoord gegaan met uh, de deal. Uh, dat is trouwens wel minder dan de beoogde 90 maar in ieder geval genoeg om een deel van de obligatiehouders te dwingen... om alsnog mee te doen. Vraag 2. In Nederland doen ING en Rabobank mee... met de vrijwillige obligatieruil. SNS Reaal twijfelt nog. Maar welke verzekeraar doet uit principe niet mee... met het kwijtschelden van de Griekse staatsschuld? Dat is Delta Lloyd, En dat is goed. Hij heeft voor 77 miljoen aan Griekse staatspapier... die in de boeken afgewaardeerd wordt tot uh, 18 miljoen euro... We gaan naar vraag drie, dat is de krantenkop. Ik lees die kop voor en je krijgt ook nog drie mogelijkheden... waar je uit kan kiezen als je uh, denkt te weten waar dit over gaat. Hier komt die: de campagnes van de bijzaken. De campagnes van de bijzaken. Gaat dit één over Joseph Kony... die boos is over de campagne van de Amerikaanse organisatie... Invisible Children. Twee, de kandidaten voor het PvdA-leiderschap trekken volle zalen... maar een diepgaand debat ontbreekt... Of drie, twee derde van de Fransen is ontevreden over de toon en inhoud van de campagnes voor de presidentsverkiezingen. Dus de campagnes van de bijzaken, welke van deze drie is het? Dag drie. Over de Franse verkiezingen, dat is goed. En De Volkskrant die schrijft daar vandaag over. Uh, de, want alhoewel de gemoederen hoog oplopen, worden cruciale onderwerpen in de campagnes nogal omzeild. Vraag 4, ja, en zo gaat het in plaats van over de schuldenlast... en explosieve situatie in de banlieus... al dagen over halalvlees en ritueel slachten. Welke kandidaten wist het Paraderpaardje handig op de agenda te krijgen? Uh, Le Pen, <coughs> lijkt me. <coughs> en dat is goed, Marine Le Pen van Front National. We gaan naar vraag 5: dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik ben ervan overtuigd dat het juist in deze tijd belangrijk is... om het voor zo'n ambitie te hebben. En dat is allereerst omdat zo'n ambitie voor 2028 16 jaar vooruit kijkt. Ik mag toch hopen dat we voor die 16 jaar voorbij zijn... uit de recessie zijn. Ja, we hebben één ding gemeen, dat is de zachte g. Dat was Eurlings. Voor de rest hebben we heel weinig gemeen, moet ik zeggen. Nou, oud minister, Camille Eurlings... hij heeft het over een ambitie om de Olympische Spelen... naar Nederland te krijgen in 2028. Hij zei dat als voorzitter van de alliantie Olympisch Vuur 2028... Gisteren hadden ze op Papendal een jaarcongres. Vraag 6. Welke speciaal uh, IOC-lid IOC gaf gisteren tijdens dat congres het startschot voor de actie Ik ga door het vuur voor 2028? Ja, ik zag Mark Huizinga in de studio, dus daar hou ik het maar bij. Maar die is geen IOC-lid, hè? Nee, dan. Uh... Ja, ik bedoel, het antwoord mag je niet meer geven nu nee, want je nee, hebt het antwoord gegeven. Nee, het is de kroonprins Willem-Alexander. Oké, okay. zie ik ook bij. Ja, laatste vraag dan. Maximaal vier punten nog te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten dus wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn dus de aanwijzingen. 4. Ik ben los van alles. 3. Je mag me nu met recht het leukste jongetje van de klas noemen. 2. Schrijvers als Grumberg, Brand Korsiers en Hofland gingen mij voor. Kijk nog steeds, geen idee. 1. Ik ben gisteren begonnen als hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Joep van het Hek. Ja, dat was hem inderdaad. Hij hield een lezing met als thema Los van Alles. Dat thema vormt ook de rode draad voor zijn tijdelijke baan als hoogleraar. Nou ja, allerlei anderen gingen hem dus inderdaad voor. En gisteren is hij ja begonnen aan de TU Delft, Joep van het Hek. Komen we op uh, vijf. Dat uh, betekent dat er uh, voor een gelijkspel... Dat kan er dus nog uitkomen, jongens. Begrijp ik dat goed? Dat er 21 vragen ja. goed moeten zijn uh, zometeen. Ja, dat wordt heel lastig. Dat we wel, dat wil. We maar het geeft wel aan dat we uh, zometeen gelijk doorgaan. Want stel je voor dat die beslissingsronde eruit komt... dan moeten we die natuurlijk wel kunnen spelen. Dus eerst maar eens even kijken wat we verder vandaag nog doen.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 Um, Griekenland is gered van dat faillissement, althans voorlopig. Het noodlijdende land heeft uh, genoeg schuldeisers bereid gevonden om een deel van de schuld kwijt te schelden. En daarmee werd de staatsschuld met ongeveer 107 miljard euro, een belangrijk voorwaarde voor het IMF en de eurozone, om een volgende noodlening aan het Griekenland te geven. Is Griekenland nu echt gered of is dit maar alleen maar uitstel van executie? Het is goed dat een Grieks faillissement is voorkomen. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ja, Dan komen we nu op de vraag. Uh, wordt het Thomas Kieman uit uh, Sint-Odilienberg... Oh. of wordt het Guus Geurts? Van oh, ja, dit is een Limburgs weekje hier. Want we ja, ook de kandidaat. ik ben in Amsterdam, maar ik, ben de, ja. ik kom er wel vandaan. Nou ja, dus een beetje Limburgs kampioenschap van de Nationale Nieuwsquiz. Uh, Guus Scheurt, 46 jaar uit Amsterdam, dus vandaag de kandidaat. Um, 21 vragen moeten er dan goed zijn, dat is best wel lastig. Maar goed, stel dat er net wat kortere vragen tussen zitten... en uh, je, je gaat echt uh, als een speer, dan kan het net misschien in de tijd. Heb je wel 21 vragen? Ja, volgens mij heb ik die wel, ja. Dus we, gaan, we gaan het gewoon proberen. Uh, 90 stonden de tijd, uh, doe je best, zou ik willen zeggen. En als je een antwoord niet weet, uh, is het uh, pas. Daar komen ze. De nationale nieuwsquist. Een onderminister uit welk land is overgelopen naar de oppositie? Uh, Syrië. Dat is goed. De Nederlandse mededingingsautoriteit vindt dat makelaarsvereniging NVM te prominent naar voren komt op welke huizensite. Goed, volgens welke minister gaan vrouwen niet minder werken vanwege de bezuiniging op de kinderopvang? Eh... Uh, schippers. Nee, het is Kamp. Strooisout, afkomstig uit welk land is terechtgekomen in Nederlands brood? Hoorlijk. Goed, een groep van 15 pvda wethouders roept leden op... om op welke kandidaat voor het leiderschap te stemmen? Samson. Dat is goed, op 45% van de Nederlandse snelwegen... gaat op 1 september welke nieuwe maximumsnelheid in? 130. Goed, drie weduwen van wie zijn in Pakistan aangeklaagd? Bin Laden. Goed, de Europese regels voor wat voor drank worden vanaf juni strenger? Pas. Dat zijn vruchtensappen. Duitse prominenten hebben het afscheid van welk oud-president geboycott? Uh, wolf. Ik goed, het KOPD kocht vier auto's van welk merk om racende criminelen te achtervolgen? Pas. Volvo's. Welk land stuurt zes oma's naar het zongfestival? Rusland. Het begrotingstekort, is goed. Het begrotingstekort van welke stad is opgelopen tot 54 miljoen? In Groningen. Goed, als het aan minister Spies ligt... betaalt de oud-directeur van welke woningcoöperatie 3,5 miljoen euro terug? Vestia. Goed, wat is de naam van de gitaarbouwer die naar de beurs gaat? Geen idee. Vender, hoe heet de zakenman die bijna de hele Scheringa-collectie heeft gekocht? Uh, Malkos. Goed, groothandel Dutch Beer gaat welk biermerk weer nieuw leven inblazen? Eh, uh, Nee, om. Hoe heet de Nederlandse judoka... die namens België meegaat doen aan de Olympische Spelen? Van der Geest. Dat is goed. Zelf testen voor het testen op wat? Werken in veel gevallen niet goed. Zelf testen. Voor wat? Ik heb geen idee. SOA's zijn het. Ja. Uh, je dacht Bukler, het gaat over de van het hek... dan doen ze daar nog wel <lacht> over. <lacht> nee. nee, dat was het niet. Um, 21 moesten er goed zijn... Um, er zitten in het aantal inderdaad een 1 en een 2. Zo, dan ben ik over de tweede derde. <laughs> maar die zijn wel omgekeerd, dus het is 12. Ja. 12 goed. En daarmee heb je wel laten zien dat je wel wat van het nieuws weet. En het was ook een moeilijke opgave. Want ik, ik geloof inderdaad dat het gewoon in de tijd bijna niet kan, die 21. Uh, maar we hebben het geprobeerd. Uh, met die 12 en normaal 5 kom je op 60. Dat is helemaal niet zo slecht, maar niet genoeg voor de, voor de overwinning. Ja, Frisia, dan aan de winnaar dus. Ook een ook Limburger. Die gaan we er zo meteen even bij halen. Eerst zeg ik nog even dat we de normale kaarten meegeven voor beeld en geluid: de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, goed. Re goeie reis terug naar Amsterdam. Dankjewel. En uh, we gaan inderdaad naar de winnaar van deze week. Hij mag zich nieuwscanner van deze week noemen: Thomas Kimman. Ja, Tom geweldig. Thomas, goedemiddag. Uit ja. het prachtige Sint Odilienberg in Limburg. We hadden dus nog een Limburger en hier vandaag weer een Limburger... die weliswaar uitgewaaid is naar Amsterdam, waar jij ook ja. af en toe wel vertoeft. Ja, precies. Het was een beetje het Limburgs kampioenschap en je hebt het met verven gewonnen. Dus gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Ik ben er erg blij mee. 300 euro. Ik zei het van de week al, voor een student is dat helemaal niet verkeerd. Nee, zeker niet. Heb je er dan een mooie bestemming voor? Wordt het echt uh, stuk geslagen in het café? Ja, dat in ieder geval een klein gedeelte Daar ga ik in ieder geval vanuit. Maar uh, ik kwam er gisteren af wat mijn een beetje aan vervanging toe zijn. Dus uh, iets in die richting denk ik dat ik ermee ga doen. Kijk aan, Nou, uh, doe er wat moois mee en denk aan ons. Hoe dan ook. Ja, en, uh, zeker. Nogmaals... Het was spannend gisteren. Ja, ja, zeker. Gisteren kwamen ze heel dichtbij. Op één puntje na. Hè? Ja, ja. Ik denk dat ik ook uh, wel iets aan commerciële betaaltelevisie kan geven. Dus, uh, <laughs> ja. Oké. Okay. twee sportvragen. Ja, nee, inderdaad. Hey, um, do, doe je, je voordeel mee en uh, nog een keer gefeliciteerd. Hartelijk bedankt. Wij melden ons zo direct weer. Dan gaan we praten over de stageplaatsen en leerwerkplekken voor MBO-studenten. Dat doen we met Jan van Zeil. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur vanuit de Koning in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Paul de Kom. De grootste hervormer van de regering Rutte over de plicht om te werken. Flamengo-gitarist Erik Varson Morel is gastrecensent. Sport met Jochem Uitenhagen. Brouwsen met Bert Brussen. En concrete sneaker met een vrolijk makende mix van jazz, soul en hip-hop. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag Live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 itstaving.nl Dit is Radio 1.